Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Kweer... zou morgen zijn aftreden bekendmaken. Volgens Israëlische media doet de extreemrechtse minister... dat uit protest tegen het staakt het vuren in de Gazastrook. Ben Kweer is een van de hardliners in het kabinet van Netanyahu. Het langverwachte bestand gaat morgen van start. In de eerste fase komen er 33 gijzelaars vrij... en laat Israël 1900 Palestijnse gevangenen vrij. In Nigeria zijn tientallen doden gevallen toen een brandstoftruck ontplofte. Lokale autoriteiten spreken van zeker 70 doden. De vrachtwagen was gekanteld en mensen probeerden om brandstof af te tappen. Mogelijk zijn daarbij stroomaggregaten gebruikt. Of dat de dodelijke explosie heeft veroorzaakt is niet duidelijk. In Nigeria gebeuren vaker dodelijke ongelukken met brandstoftrucks. In september kwamen daarbij 48 mensen om het leven en in oktober 147. Een Brits schip zou eerder deze week een Franse vissersboot hebben aangevallen op het kanaal. Volgens de Franse bemanning werden de netten doorgesneden... en waren er Nederlanders onder de aanvallers. Dat is niet bevestigd. Sinds de brexit zijn er vaker ruzies over de visrechten op het kanaal. De dijk Lelystad-Enkhuizen is een groot deel van de dag dicht geweest. Rijkswaterstaat had scheuren ontdekt in de draagconstructie van de houtribbrug bij Lelystad. En die moesten gedicht worden.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 DJ now hosted by DJ Malzow. Damn, Cause I got my drugs from Amsterdam.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 Is intense global house vibes, hosted, hosted. by DJ Malzo.